Middernacht, vrijdag 25 oktober door Almegens met het NOS-journaal. De Landelijke Huisartsenvereniging is blij dat de inspectie voor de gezondheidszorg alsnog openheid van zaken wil geven over de handelwijze van huisarts Tromp uit Tuitje Horn. Tot nu toe wilde de inspectie niet uitleggen waarom de arts tijdelijk zijn werk niet meer mocht doen. Hij zou op een ernstige manier de regels overtreden hebben bij de euthanasie van een patiënt. Tromp pleegt een paar dagen na zijn schorsing zelfmoord. De LHV noemt het voornemen van de inspectie een eerste belangrijke stap. Ook zijn de huisartsen er blij mee dat de inspectie doorgaat... met het onderzoek naar het handelen van de huisarts. In Freiburg in Zuid-Duitsland houdt een man al de hele avond... twaalf mensen gegijzeld in een snackbar. De politie gaat ervan uit dat de 36-jarige man gewapend is. Hij heeft gezegd dat hij bommen bij zich heeft. De politie onderhandelt met hem via de telefoon. De gijzelnemer is de eigenaar van de snackbar in Freiburg...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 Volgens het memo heeft het afluisteren weinig bruikbare informatie opgeleverd. De onthulling komt op een moment dat het Amerikaanse afluisterprogramma zwaar onder vuur ligt. In de Europa League hebben PSV en AZ gelijk gespeeld. In Kroatië werd het bij Dynamo Zagreb tegen PSV 0-0. En AZ speelde in Kazachstan 1-1 gelijk tegen Shakhtar Karagandy. Zowel de Alkmaarders als de Eindhovenaren staan in hun pool tweede. En hebben nog alle kansen om de volgende ronde te bereiken.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 Ja, wat het begin, een mooi begin van Casaluna zo. Ik ga u uh, uh, nog een fragment laten horen aan het begin van deze aflevering. En dat moet ik zelf gaan kiezen. En dat gaat klinken als... Sorry, wacht even. Dat is niet wat ik wil laten horen. Ik wil. Ik anders horen. Goed, het maakt niet uit. Ik wil, wat ik wilde doen, dat gaan we zo meteen. Dat komt zo meteen helemaal goed. Wat ik wil laten horen, is dat u twee keer naar dezelfde man luistert: Maarten Koningsberger. Hij is de gast hier, misschien wel de beste bariton van Nederland die we hebben. Uh, iemand om trots op te zijn. Hij is vannacht mijn gast. En wel, Maarten, hartelijk welkom dat jij een jazz-cd yes hebt opgenomen. Ja, leuk hè? Ja, hartstikke leuk. <laughs> Was dat niet ver buiten je comfortzone? Ja, het is wel buiten mijn comfortzone, maar. Uh, jazz is eigenlijk het enige waar ik thuis de afgelopen 10, 20 jaar of zo naar luister. als je de hele dag in klassieke muziek zit en als maar bezig bent met klassieke muziek en zo... dan is dat niet meer iets wat je dan voor je lol nog even opzet als je een momentje hebt om even te ontspannen of zo. Dus ik luister er wel naar voor mijn beroep, maar niet uh, gewoon omdat ik het lekker vind of zo. En dan, dan zet ik gewoon jazz op. Hoe kijkt een gemiddelde vakgenoot van jou naar jazzmuziek? Ja, dat is moeilijk. Ik vind dat jazzmuziek uh, op een vreemde manier naar klassiek kijkt. En zeker klassiek ook op een vreemde manier La naar het jazz. Laten we beginnen met het laatste cliché. Hoe ziet dat eruit? Um, ik denk allereerst dat klassieke muziek heel veel soorten lichte muziek door elkaar haalt. Ik denk niet dat ze het verschil weten tussen jazz of pop of, of funk of... of uh, rock. Rock. En uh, dat dat op één grote hoop geveegd wordt. En ik denk ook niet dat... Uh, het merendeel, ik ben natuurlijk heel erg aan het generaliseren... wat ik helemaal niet wil, maar uh, het merendeel van mijn collega's... zal toch een verkeerd beeld hebben over wat daar eigenlijk bij komt kijken. Schets dat beeld eens even voor me. Nou... Het heeft ermee te maken met dat je als klassiek muzikus... enorm bezig bent om dat instrument te ontwikkelen. Zodat je over een orkest van 60 of 80 man zonder microfoon... dat je daar overheen kan, dat je kunt projecteren... dat je geluid een soort van zuil is die eenkleurig is... waardoor je een legato ontwikkelt. En snap je, daar zijn, daar, daar zijn heel veel Wat dingen... Wat is een legato? Een legato is een ononderbroken lijn. Een, een, uh, uh, uh, waarbij het spreken eigenlijk ver verloor gaat. Je verwort tot instrument. En dat is natuurlijk bij jazz helemaal niet zo. Daar moet je juist ontzettend spreker blijven. Ontzettend blijven praten. Ja. Dat één worden met dat instrument betekent dat je uh, niet muziek uh, speelt, maar je bent die muziek. Je bent muziek. Jouw hele lichaam, jouw hele zijn, alles staat in dienst van dat geluid wat je ja, wil maken. De klopt. muziek. Ja, ja van echt van je kruin tot aan je tenen word je een instrument, ja. Um, en en in de clichéopvatting van van jazz en, en andere lichte muziek, wat is dat? Is dat, is dat gewoon. Ja, ik denk, er, dat het, ik denk dat men denkt dat het oppervlakkiger is... en dat het makkelijker is, omdat het minder training vereist. Je kunt uh, voor jazz eigenlijk... Uh, als je een beetje muziek... of een, als je behoorlijk muzikaal bent... en als je feeling voor die muziek hebt... en je hebt daar ta talent voor, of zo dan kun je... en dat blijkt ook wel over uit programma's als The Voice... en, en Idols en, en dat soort dingen. Dat zijn geen mensen die tien jaar studie achter de rug hebben. En die kunnen in één keer een ster worden. Dat is in klassieke muziek per definitie onmogelijk want het gaat om eigenheid versus versus studie Nee, het gaat niet om eigenheidsverse studie. Want wij hebben ook eigenheid nodig. Dus dat is, dat is het niet. Maar om, het is net zoals klassiek ballet zeg maar, en, en, en lekker dansen. Uh, lekker dansen kunnen heel veel mensen. Maar klassiek ballet doen, daar komt heel veel training... en urenlange training en jarenlange training bij kijken. En als je er te, te laat mee begint, kan het al niet meer. En dat is een beetje ook zo bij klassieke muziek. Als je klassieke muziek op je achttiende gaat doen, kun je het vergeten. Moest de, de, de klassiek muzikus Martin Koningsberger er ook wel even... over over een bruggetje heen toen je dacht kom laat ik eens in de jazzmuziek stappen. Ja, nou, ik, ik, ik heb het ook echt wel getest hoor, voordat ik het ging doen. Want ik dacht, ik, ik ken heel veel van mijn collega's die een crossover gaan doen. En dan denk ik heel vaak: Oeh, had je niet moeten doen, had je niet moeten doen. Dat is het toch niet. En dus ik heb, me, ik, ik heb gewerkt met Geetje Kouveld bijvoorbeeld. Of ik, heb me, ik ben eerst kennis gaan maken met Nico van der Linden en heb ik het Weers naar me pianist. luisteren. Ja, de pianist die ook de CD met me gemaakt heeft, naar arrangement heeft geschreven. En die heb ik gewoon zo Weers naar me luisteren. Want ik wil eigenlijk wel weten dat voordat ik dit hier aan begin twee jaar geleden was dat, wil ik toch wel weten... of er een kans in zit dat het goed wordt of niet. En als het niet goed wordt, dan doe ik het niet. Ik ben heel benieuwd hoe zo'n bijeenkomst... Dat, je hebt hem echt fysiek ontmoet. Ja, uh, of ben je, ben je hebt hem opgenomen toegegaan. en je nee, hebt hem iets ik, meegenomen? Nee, nee, nee. ik ben naar hem toe ik heb een afspraak met hem gemaakt. En ik had muziek bij me en ik zei... Nou, we kunnen dat nummer doen, we kunnen dit nummer doen... we kunnen dat nummer doen. En toen zei hij, oh, dat nummer kende ik, laten we dat maar eens doen. En, ja. en jazzmuzici zijn zo ongelooflijk goed. Die hebben geen nood nodig. Die gaan gewoon zitten aan een piano en die gaan spelen. En, dan en is het, hebt, niet je de, hebt de partituur nodig. Ik, ik, ik, ik moet dat eerst leren, ja. Ik, ik moet dat eerst leren. En, en dat is net zoals met, met opera of met liedkunst. Dan, je leert het en dan daarna moet je het los kunnen laten... om te zorgen dat het van jou wordt. Met wat voor gevoel sta je er dan? Want jij, jij bent een gelouterd mens. Jij, je hebt uh, de grote podia gezien... de grote uh, moeilijke stukken gezongen. Echt prachtig werk uh, heb je gedaan. Buitengewoon veel lof voor gekregen ook en terecht. Met wat voor gevoel sta je er dan? Op zo'n moment bij zo'n jazzpianist... Op het moment dat je denkt... Oké, okay, ik wil het, maar kan ik het? Ja, dat, is, dat was de vraag. Kan ik het? Ja? Kan ik het leren? Want ik kon het op dat moment nog niet hoor. Maar Nico en... en, en uh, die, die, die hoorden wel dat er de potentie in zat. Weet je wel? En dan begint voor mij het traject van alles af te leren wat je in klassieke muziek doet. Alles af te leren wat je al veertig... Ik, ik sta veertig jaar op het podium. Dus alles wat je al veertig jaar lang doet, wat je hebt ontwikkeld, wat je hebt getraind, wat, je, wat jouw kunst is geworden, jouw vak, jouw passie, jouw jou kunnen, hè? En, en waar je persoonlijkheid in ligt, omdat allemaal los te gaan laten en te gaan zoeken naar hoe, hoe doen ze. En dat, dat, ik moet zeggen hoor, ik heb zoveel respect gekregen voor, voor lichte muziek. Wat wij dan lichten. Ja, alleen dat woord Het klinkt toch een beetje alsof je het over de tippelzone hebt. Ja, nee, nee, nee ja, ja, ja, dat, dat heet ook op de, ja, ja, ja, de, de afdeling lichte muziek de, de, de jazz en pop afdeling ja, ja, ja, is de lichte, lichte muziek. Ja. Um, en dat ja. klopt ook wel. Klassieke muziek is ook wel veel zwaarder. Laten we dat, dat, dat, dat is ook wel zo. Het, het is gewoon ja, maar Het heet niet de afdeling zware muziek, dat is dan de afdeling klassieke ja, muziek. En ik heb het dan niet over dat het emotioneeler is, maar het is gewoon zwaarder. Het is gewoon zwaarder. En dat, dat, dat heeft me altijd enorm aangetrokken, dat zwaarder. Want het vergt een enorme intensiteit. Maar Maarten, is de grootste valkuil uh, mooi zingerij? Als je in, in de, de lichte uh, muziek stapt? Dat weet ik eigenlijk niet of dat de grootste valkuil is. Want ik vind... Uh, uh, um, er, er zijn ook genoeg voorbeelden aan te wijzen in de lichte muziek... van mensen die gewoon ongelooflijk mooi zingen. Uh, en er zijn ook mensen die gewoon met een hele glokje stemmen... min of meer proberen om de noten te raken. En dat heeft ook een enorme charme en een grote kwaliteit. Dus... Uh, en, en dat is dan ook weer wat lichte muziek zo ontzettend anders maakt dan mijn vak. Met zo'n stem en dan min of meer de noten raken. Dat kun je vergeten. In Soebert of in Mozart of in Bach werkt dat niet. Dus, dus, dus uh, ja, -da daarin is het gewoon totaal anders. Ik stel voor dat we even gaan luisteren. Want we hebben even een klein stukje gehoord net aan het begin van dit programma van jouw cd. Datzelfde nummer wil ik graag nog een keer horen. Dat is eigenlijk gewoon zo verschrikkelijk mooi. Uh, en dan ga ik gewoon eens even mijn hoofd houden. Lijkt, lijkt het een goed idee Maarten? We gaan even luisteren naar het nummer van jouw cd zitten.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 Very wise, was he And then one day, one magic day, he passed my way And as we spoke of many things this he said to me the greatest thing Little boy, maar het een koningsberger was dat. Um, ik vind het prachtig voor wat het waard is. Mijn persoonlijke mening: ik weet het, ik moet er eigenlijk helemaal niet toe doen. Maar ik vind het echt prachtig wat Dank je doet. Um, dit gaat over een boy. En eigenlijk gaat de hele cd over boys, toch? Ja, de hele cd. is nou, Dit nummer is toevallig wel gezongen door heel veel mannen. Het is beroemd gemaakt eigenlijk door Ned Kinkel. King uh, um, maar het merendeel van de nummers op de cd is geschreven voor vrouwen. En dat geeft eigenlijk die paar nummers die ertussen tussendoor staan... die wel gezongen zijn door mannen, een extra laag. Waarom wilde je een cd maken uh, voor mannen? Nou, dat had eigenlijk twee redenen. Allereerst... Ik luister heel veel naar uh, female jazzzzingers. Uh, en dus, dus uh, vrouwelijke jazzzangeressen. En die. Um, ik vind Agra, die hebben prachtige nummers geschreven. die nooit door mannen gezongen zijn. En in 2013 verbaast mij dat. Het. Ik vind het al jarenlang heel erg vind dat in mijn klassieke vak... de vrouwen allemaal mannenliederen zingen. Winterreizen van Soebert of Dichteliebe van Soeman... of uh, Vaardiggezellen van Malen. Dat zijn liederen die zijn geschreven voor een mannenstem... en die worden allemaal tegenwoordig ook gezongen door vrouwen. Maar er is geen man die zich waagt eigenlijk aan, aan uh, vrouwenteksten die over een man gaan. En dan nou kan ik me dat in de klassieke wereld nog wel iets bij voorstellen... maar dat het in de popwereld ook zo is, vind ik gewoon heel erg raar. Dus, dus gewoon een, een CD vraag. over mannen. Waarom doet niemand dus dat? Dus ik dacht: het wordt de tijd. Ja, waarom doet niemand dat? Ik denk dat dat commerciële redenen heeft. Want um, een groot gedeelte van nummers die worden gedownload op, de, op het internet, of CD's die worden verkocht, zijn, zijn meisjes die uh, een. Uh, ja, laten we zeggen, een, uh, een, een, een vonk hebben voor een mannelijke artiest. En zodra die mannelijke artiest uh, iets zou zingen wat over mannen gaat... dan wordt hij meteen bestempeld als homo en dan gaat zijn verkoop naar beneden. Dus dat is volgens mij een, een commerciële reden. Doen onze mannelijke homoseksuele uh, artiesten dat ook? doen alsof ze dat niet zijn, in hun liedjes althans? Ja, nou, allereerst zijn er heel veel mannelijke homoseksuele art artiesten... die zo lang mogelijk proberen een hetero-image op te blijven houden. Dat is natuurlijk... Uh, en dat wordt denk ik ook door agenten en impresarios en zo... heel erg gestimuleerd, dat is goed voor de verkoop. En als ze dan op latere leeftijd, laten we zeggen... uit zijn, geko uit zijn gekomen voor hun, uh, hun, hun, hun homoseksualiteit... dan is het nog niet logisch dat je over ook over mannen gaat zingen. Dat is nog niet, dat is geen logische stap. En dat in het wijnjaar 2013. ja. ja. Maar de, de, de andere reden was ook dat ik zie om mij heen... gewoon dat het anti-homo sentiment weer om zich heen grijpt. He, dat zie je niet alleen maar in het buitenland. Ik bedoel, Rusland is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Maar er zijn vele andere landen uh, waarin, waar, waarin homoseksualiteit uh, strafbaar is. Ook in of, Nederland? Uh, in, nou, in, in, niet iets in, zelfrechtelijk, maar bedoel gewoon qua, qua mentaliteit. Ja, qua mentaliteit grijp het ook in, in Nederland om zich. Wat om, om merk je als, uh, Ja, je, ik, ik, ik lees er veel over. Er zijn veel rapporten dat dat zo is. De, op de middelbare scholen gaan er weer ontzettend veel tieners terug in de kast. Uh, durven niet meer uit te komen omdat de sfeer binnen de klas... Uh, homo-onvriendelijk is. Ik wil niet zeggen homo-vijandig. Anders wel... de voetballers bedoel je? Uh, voetballers, daar uh, zijn we het nu enorm aan het stimuleren... maar er is er nog geen één uit de kast gekomen. Dus ja, ik zit erop te wachten. wachten. Op de eerste die je het <laughs> durft te zeggen, ja. Ja. Ja, ja ja ja dus ik dacht nou ja misschien kan ik daar ook nog een steentje toe bijdragen want het is te bedoelen dat we met de, het repertoire van deze CD in 1415 de theaters ingaan kijk eens aan en dan 2006, laat ik 2004, ja, ja volgend, volgend, volgend seizoen en dan laat ik teksten schrijven door uh, Sors Groot die, die over mijn eigen leven gaan ik uh, heb heel veel met hem gesproken veel etentjes gehad met heel veel wijn en, en uh, hij is nu aan het, aan het schrijven en ik weet zeker dat worden hele mooie verbindende teksten en dan kan ik deze liedjes kwijt. Oké, okay, maar er worden overbindende teksten tussen deze liedjes. Ja. Okay, ik moest even schakelen. Ja. What's New heet, uh, heet uh, de CD. Uh, de liedjes zijn, uh, zijn, zijn nothing new, hè? Nee, de het oudste is uit 1923, uit Showboat van Rogers and, uh, and Hart. Dat heet Bill. En voor de kenners een heel bekend liedje. En het meest recente is, denk ik, het Must Be Him. Uh, origineel van Zilber B. Co. uit de jaren 70. Hoe heb je die, die, die, die nummers gekozen? Ik heb met Nico van der Linden tientallen uren op Spotify en YouTube gezeten. En we hebben gewoon he en him en I love him en I hate him. En where is he en who is he en zo. We hebben gewoon ingetipt en gekeken wat, er, wat, wat eruit kwam. En, maar een groot gedeelte kende ik ook al omdat dat gewoon cd's zijn die ik thuis draai. He's My Guy is een nummer uh, wat erop staat. Ja, dat is een lekker nummer, ja. Van uh, Ella Fitzgerald. Um, je, je hebt iets met haar ook, hè? Ja, ik vind Ella, Ella is... is het, het verbaasde mij enorm dat Ella in het, in het, in het millenniumjaar... niet de beste zangeres aller tijden werd. we even luisteren naar hoe zij, hoe Ella Fitzgerald dat laat klinken. In een versie, nou een oude versie in ieder geval, van haar... ja what he does, he's my guy. Dit is haar versie, en dan ben ik heel benieuwd wat jij ervan gemaakt hebt. We gaan eens dus even luisteren naar jouw versie van dit liedje. He's my guy, I don't care what he does. was he's careless about me i don't think he tries dan nou ben ik heel benieuwd hoe, hoe, hoe dit als tempo's hoger, het eerste dat opvalt. Ja, want je gaat natuurlijk zoeken naar wat kan ik ermee doen wat van mij is. Dus we, we schroeven de tempo's op. Nou, kunnen we, de, kunnen we het swingend uh, krijgen, hè? want he is my guy. Dat, is, ja, dat kennen we al, dat is er al. Het is trouwens ook van Peggy Lee, het origineel is uit de film The Lady is a Tramp. En uh, uh, daar da, da, da, da, da, da zingt Peggy Lee het, het zo een beetje lazy, achterover easy listening. En natuurlijk met die fantastische stem. En datzelfde heeft Ellen daarmee gedaan. Die heeft niet gedacht van wat kan ik ermee? Wat, hoe ga ik het nou eens van mezelf maken? En ik wilde eigenlijk, omdat ik toch een beetje mijn nek uitsteek met deze cd... Wil, wilde ik gewoon iets anders doen met alle nummers die de, de erop staan eigenlijk en um, de CD heet What's New en als je het, de versie van Frank Sinatra hoort dan heeft hij bijvoorbeeld ook um, het object van zijn liefde is plotseling een she geworden in het origineel staat handsome as ever en hij zingt lovely as ever omdat je van een vrouw geen handsome kunt zeggen Um, en en dat wilde ik allemaal niet. Ik, ik wilde gewoon dat dat Maarten Koningsbergen werd. En met Nico heb ik uh, heel lang gezocht en gesproken... En over modulaties en akkoorden en andere harmonisatie van dezelfde melodie. en heb gekeken even, wacht, naar wat wacht, kunnen we we even, even in de vertraging. Ja, zeg. Dat, dat, is, dat aspect even in de vertraging. Uh, zodat iedereen het begrijpt. Uh, en ik om te beginnen. Uh, over harmonisaties heb je gesproken. Ja, weet je, je kunt, als je een, een melodie hebt... Uh, dan daar kun je op heel veel verschillende manieren kun je daar akkoorden onder zetten. En, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, je kunt vader, vader Jacob of je kunt, je kunt uh, yesterday van de Beatles, uh, van de, van de Beatles. Beatles, kun je op verschillende manieren kun je daar een, een, een akkoordenschema, noemen dat, een harmonie onder zetten. Dus je dat laat de melodielijn, de zanglijn laat je in stand. Precies hetzelfde. Die staat vast. Ja, maar je gooit er andere akkoorden onder en dan krijgt het zoiets een, het sfeertje verandert, de zeggingskracht verandert, de de toegankelijkheid ook van het luisteren verandert. Je kunt het makkelijker, moeilijker, droeviger, vrolijker... opgewondener, rustiger maken door de harmonisatie, noemen we dat dan de harmonie. Maar waar beginnen jullie dan met z'n tweeën? Begin je dan met een kleur? Of begin je dan met een smaak? Of begin je met een gevoel? Hoe praat je daar in eerste instantie over? Nico van der Linden is zo'n ongelooflijk virtuose, knappe muzikus. Die zegt, laten we het zo doen. En dan gaat hij... Of hij gaat... Die, die. En, en, en daar zing je dan zelf je melodietje op. En ik ga dan meteen mee. Ik vind dat gewoon leuk. En ik denk, meedoen maar te meedoen. En kost me ook geen, geen moeite trouwens. En dan heb je dus enorm creatieve, geweldige sessies. Die sessies waren het leukste eigenlijk van die twee jaar voorbereiden aan die cd. Hoe vaak deden jullie dat? Um, ik denk twee, drie keer per maand, denk ik, zoiets. Ja, kwamen we bij elkaar. en Soms een middag, soms een uur, soms vijf uur, soms twee En alles opnemen? Uh, als we dachten dat we iets hadden, dat we, dat, zeg maar, dat we een nieuwe versie van een nummer hadden, dan, uh, dan namen we het op. En dan nam ik het mee naar huis. En dan kon ik het thuis weer afluisteren en me afvragen: wat vind ik er eigenlijk van? We gaan de tijdmachine eens even terugdraaien. En we gaan met Maarten Koningsberg eens even een tijdje terug in de tijd. Um, want die muziek, die liefde, die komt ergens vandaan. Ja, dat moet, ja. ja. Ja, waar komt die vandaan? Um, ik weet het niet. Uh, we, we hebben thuis nog een bandje van dat ik een kind van drie of vier ben of zo. En dat Sinterklaas mijn oude broer op schoot heeft. En dan hoor je een, oh, een, en als een je blieft, klein als je het niet kind. over Sinterklaas hebben. Doe hem oh, op. Ja. <laughs> dan hoor je mijn kleine kind in de achtergrond. hoor je stroo je, strooien. Stro, stro. Je hoor je heel hard door doorheen schreeuwen. En dat, dat was ik. En volgens mijn moeder heb ik het altijd in me gehad. Maar dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Ik weet alleen dat ik op een gegeven moment begon met pianolessen. Na het conservatorium ging om piano te studeren. En daar eigenlijk ontdekte dat ik veel getalenteerd er was voor zingen. Dat is, dat is wat ik weet. Dat is een hele, een, een hele grote stap. Uh, <laughs> wat die pianolessen... Uh, dat, dat, je zegt, ik ging het concert door. Dus het had wel jouw hart. Oh, ja, mm. ja, ja. In ieder geval ja, de ja. muziek had je hart. Ja, dat was heel, heel vroeg denk ik wel, wel duidelijk. Ja, maar dat ik ook van zingen mijn vak kon maken... dat had ik niet zo, niet zo door. Ik dacht, als, piano, als je piano speelt... kun je in ieder geval nog pianoles geven. Als je niet lukt op het podium, dan kun je nog pianoles geven. En mijn pianoleren was mijn grote voorbeeld. Ik vond die man ongelooflijk leuk. Job Valk uit Beesterswagen. Dat was echt mijn grote voorbeeld. En, en, en zingen was toch niet echt, niet echt iets waar je, waar je van kon leven. Maar waar kwam dat zingen nou om de hoek? Op welk moment? Uh, dat verricht? zingen kwam op de hoek, omdat, uh, om de hoek omdat ik op het conservatorium uh, als bijvak zang koos. Als je een uh, als je fluit of viool speelt, dat is een melodie-instrument... Dan, dan moet je piano als bijvak. Maar als je piano als hoofdvak studeert, dan mag je een bijvak kiezen. En ik heb toen zang gekozen. En toen werd mij heel snel duidelijk dat ik daar zeer getalenteerd voor was. Want ik zat eigenlijk meteen met de hoofdvakkers al allerlei projecten te doen. En in de liedklas en in de operaklas. En, dus en bij die piano was het toch, toch wel een beetje worstelen. Ja. Ja. Maar, je, wist, maar goed, je, was, je was in ieder geval door de, voor, door de, door de selectie heen. Dus eh, je kon het waarschijnlijk al op een heel behoorlijk niveau. Maar ja. toch die, die, die zang. Um, want is er één moment geweest dat je kan herinneren dat je toen bent gaan zingen? En dacht van, goh, wat, wat, wat, wat, komt er, wat, wat mooi eigenlijk. Er komt iets uit. Dus mijn stem is mijn instrument. Ja, nou ja, ik had dus twee, uh, twee jaar al bijvak. En, en, en toen... Toen ontdekte ik door het gewoon dat dat, dat, dat dat zingen, wat je dus met je eigen stem doet, dat zit van binnen, dat zit heel dicht bij je gevoel. Dat kent ook iedereen, alle luisteraars thuis. Als je gaat huilen, dan knijp je je keel dicht. Dat ken je gewoon. Je gevoel en je stem zitten ongelooflijk dicht bij, bij elkaar. En um, ik denk dat ik dat, ik dat, dat ik dat gewoon heel erg lekker, heel erg uh, spannend, en, en dat ik me daar zelf mijn persoon in herkende. Dat ik, dat ik mijn gevoel in mijn stem kon leggen. En dat vond ik misschien in pianospeler gewoon veel, veel moeilijker. Dat moet je via je vingers in een instrument doen... wat buiten je lijf staat. Dat is misschien wel veel moeilijker. Dat, welke bariton uh, inspireerde jou het meest? Uh, dat was Fische Disco. En die leerde ik kennen op mijn middelbare school... omdat mijn Duitse leraar door middel van gedichten van Heine en Goethe... en zo uh, dat, die behandelde die in de les. En dan draaide die nog op een LP, draaide die dan Fische Disco. We gaan even een stukje luisteren van... Uh... Thank mm -hmm. you. Vische disco horen we hier. Uh, ik, ik hoor je net zeggen, een, een hele jonge Fischer uh, disco is dit. Ja, dat kun je horen, ja, dat hij heel, nog heel jong is. Hij heeft, dit is uit Winterreizen, nummer 5, de Lindenbaum, en Schoort. dat heeft hij, Schubert, en dat heeft hij denk ik wel zes of zeven, misschien wel acht keer in zijn leven opgenomen. Hij is nog maar heel kort geleden overleden hè, en hij heeft heel lang doorgezongen, tot zijn 72 geloof ik. En um, en in zijn leven heeft hij alsmaar weer opnieuw die winterreizen opgenomen. En hieraan kan ik gewoon horen dat hij hier nog heel jong was, ja. Kun je zeggen dat uh, Dietrich Fiesje-Disco uh, de, de ultieme winterreizen neergezet heeft? Hoe cool. zingt Eén. hij? Zo Voor mij is het zelfs zelfs de, klinken. De, de ultieme liederenzanger, denk ik, ja. Ja, in alle ja, opzichten? In alle opzichten, ja. Laten we even, even op, op dat ene stuk muziek uh, um, uh, focussen. Want interessant is hoe jij als klassiek muzikus daarmee omgaat. Hoe andere klassieke muziek ermee omgaan. Ik laat even een klein stukje horen uh, van hoe jij de Winterreizen zingt. Maarten, ik, ik hoor verschil. Absoluut. Ja. Niet alleen uh, de geluidskwaliteit, maar ik hoor ook in jouw stem uh, hoor ik verschil. Maar jij gaat me helpen. Mm -hmm. Want waar zitten de verschillen? Uh, nou, het verschil is denk ik toch wel... dat Fische uh, Disco gebruikt uh, de, de techniek van het zingen op een andere manier als ik. Ik probeer dichter bij de, de natuur te blijven. En Fische Disco zoekt een... Help me, wat bedoel je precies? Ik probeer dichter bij mijn spreekstem te blijven en toch zeg maar, de projectie te hebben... zodat je in een, in een zaal zonder microfoon... makkelijk een zaal met 600 of 800 stoelen kunt vullen. Kun je de dat... verschillen laten horen? Uh, ja, dat, de dat denk ik wel. Uh, Fischer Disco doet meer... voor uh... En ik doe, doe meer... Ambroenen voor dem toren, daar stiet een Dus ik, ik probeer dichterbij het praten eigenlijk. Zo die, die vieze disco nou, dan zie ik je ook in je kop duiken. En dan ga je naar beneden met je, met je hoofd. Ja, ik, ik maak een andere. Ik zet een andere spanning op de stem en ik stop hem meer in mijn neus eigenlijk. Ik meer hier, hier bovenin. Ja, ja. Hoe doe je dat? Ja, Fysiek dat is, bedoel ik. Dat is heel ingewikkeld. Er zijn, er, er, er zijn heel veel spieren rond het strottenhoofd... die de stem op een bepaalde manier kunnen beïnvloeden. Het heeft te maken met ademdruk. Het heeft te maken met hoe je je middenriff, je adem, eronder zet. Dat noemen wij steun. Steun? Steun. Ademsteun, ja. ja. En, um, en het, het heeft denk ik ook te maken met een esthetisch uh, gevoel... Hè? De, de, de, Heel veel mensen vinden nu bijvoorbeeld iemand als Elisabeth Zwartskop... vinden ze hopeloos gedateerd. En zeker als je nog verder teruggaat in de tijd... als je bij Elisabeth Schumann komt... of je komt bij de voor Callas zangeressen zeg maar. Dat vinden we nu allemaal heel erg gedateerd. Ik ga je hier nog eentje laten horen, als je het goed vindt. En dan mag jij raden wie hier zich aan de Lindenboom begrijpt. Dat is jouw Je in zijn schatten, Ben je er op? Weet je wel? Ik heb geen idee. Heel ja, veel langer dan dit ga ik het niet volhouden, maar dat kan ermee. <laughs> ik heb geen idee. Nee? Ik, nee, ik, ik, ja, dat het een vrouw is, dat is een, een no-brainer, maar ja, geen nee. idee wie. Nee, ik heb echt geen idee. Ik denk meteen aan iemand als Nina Haken of zoiets, weet je, die heeft ook allemaal van dit nou, soort gedaan. Ik kom ook thuis van deze mevrouw. Oh, ja, ja, het was een beetje Engels-Duits, maar... Nou, het is nog veel erger. Uh, het is, het is uh, Nana Muscuri. Oh, echt waar? Ja. Heeft hij dat gedaan? Ja. Nou, ik, dat vind ik dan wel weer geweldig, ik ook, ik ik, zeggen, ik, maar... en ik vond hem. Ik dacht, moet ik je laten horen? Het is zo grappig eigenlijk, dat het überhaupt... Het komt helemaal niet op dat Nana Muscuri zich uh, met Schubert nee, bezig heb Nee, geen idee van, nee, nee, nee. Ik weet wel dat, dat uh, Barbara Streisand heeft allerlei klassieke dingen opgenomen. Maar volgens mij niet De Lindenbaum, en dit was ook zeker Barbara Streisand niet. Nee. Dus. Maar het, het, het omgekeerde gebeurt dus ook. Er zijn dus ook popzangers die de crossover maken naar klassieke muziek. Ik wil met jou eens even een sprongetje maken. Want jij bent uh, voor veel mensen ook wel bekend. Als je Maarten Koningsberger zegt, dan, dan goed ze weten dat je bariton bent. Maar velen zullen jou ook kennen van uh, het EO-programma... Uh, de Matthäus, uh, Matthäus Masterclass. Uh, is twee seizoenen uitgezongen, uitgezonden. En daar zat één aflevering in met Ivonie. Daar wil ik je even een klein stukje van laten horen. Okay. Er viel het is ik geen arm Ik, ik, dage Dat is goed, goed. doordat hij er doorheen speelt. Ja, yes, man, dat is een, dat is een, een, een, een A nervous breakdown, <laughs> krijg je ervan. Zeg. Ik vond het al heel erg goed. Je hebt natuurlijk een hartstikke mooie stem, en die wil ik eigenlijk nog wel iets meer horen. Je moet veel kritischer zijn, anders wordt het niks hoor. Het is een soort van hanige In Het das is mijn life. Goed zo, goed zo. Ik ja, die... heb zelden in Goed zo zoveel teleurstelling gehoord doorklikken. Ja, het klinkt wel komisch op een afstand. <laughs> De bedoeling is vijf uh, bekende, maar niet klassiek geschoolde zangers. Uh, moet jij onder andere zo'n versie te krijgen... dat ze Aria's uit de matthäus gaan zingen? Ja. Um, om met Monty Python te zingen... It's quicker to train a monkey. <lacht> <lacht> nou, dat weet je niet om een aap Matthäus te laten zingen. Dat geloof ik helemaal niet. Maar, maar, nee, maar wat er interessant aan is, is, is niet dat die mensen ooit een Matthäus zouden kunnen zingen. Want er is niemand bij die ooit een Matthäus zou kunnen zingen. Helemaal niemand. Maar wat is, wel interessant is... Waarom niet is, trouwens? Hè? Waarom niet? Uh, omdat ze de stamina en gewoon het vocale kunnen niet hebben. Ze hebben gewoon niet tien jaar gestudeerd. En... Misschien dat ze het nog zouden kunnen als ze een microfoon voor hun mond hadden. Maar dat is het, het vak niet. Het vak is om dit akoestisch te doen. Dus zonder microfoon over het orkest heen te, te, te komen. En dat, dat kunnen ze geen van alle, Omdat ze het niet gestudeerd hebben. Dat, dat is net zoals wanneer je mij zou vragen... Dans is Zwanenmeer. En ik kan verdomd goed dansen. Maar ik kan nooit van mijn leven nog leren een zwanenmeer te dansen. Dat gaat mij niet lukken. Even, dan gaan we het daarna weer even over dit specifieke fragment hebben. Ja? Um, dat, dat produceren van, van volume... Ja? Uh, en, nou, en dan ook nog graag mooi volume ja dat is het ja. uh, het mag geen schreeuwen zijn dat het mag moet geen schreeuwen mooi, zijn mooie volheid zijn ja. Ja, hoe, hoe, hoe kun je je stem zo ver krijgen dat het niet overspannen klinkt dat je stembanden niet op een gegeven moment zeggen de groeten. ja dat is ook iets wat mij altijd verbaast dat Popzangers he, die hoeven maar een heel klein stukje te overbruggen, dat is namelijk van hun lippen eigenlijk naar de, de microfoon en een stemprobleem. En microfoon... Dat ze hebben, en een stemprobleem, dat ze hebben. Pre precies, ja, dat begrijp ik dus ook. Poliepen niet. die goede, uh, goede waar, waarom nemen jullie niet, niet goed les? Ik, ik zing al 42 jaar, nou, ik heb nog nooit een, een poliepje gehad en ik heb over orkesten van 80 man heen moeten zingen. Ja, maar, maar, maar uh, aan de andere kant. Het, het, ik geloof dat Sting, is... Sting ooit te horen heeft gekregen. Die heeft ooit op een gegeven moment inderdaad les gehad. Want die, die kreeg heel veel stemproblemen. En dat zijn uh, zangleraar, pedagoge, tegen hem zei... van Jij doet alles ongeveer fout uh, wat je fout kan doen. Ja. Maar het klinkt geweldig, dus ga je gaan... Ja, gamer. dat is wat ik ook wilde zeggen. Misschien moeten ze wel geen zangles nemen. Omdat Precies. ze dan hun eigenheid kwijtraken. En... En, en, en ze hoeven maar een heel klein stukje te overbruggen. Die microfoon staat meestal soms in hun mond bijna. Maar laten we zeggen gemiddeld 2-3 centimeter van die mond af. Dat is de enige afstand die ze hoeven te overbruggen. De rest van het geluid wordt geprojecteerd door de installatie. Door de boxen. En de versterkingen en, en dat soort dingen. En, um, en daar wordt ook nog heel veel in gemanipuleerd. Geluid mooier gemaakt en rijker gemaakt. En, um, maar... Uh, maar die eigenheid, dat is heel belangrijk die bij, bij de daar, daar popmuziek. precies. Ja, ja. Um, even naar dit fragment, hè? want dit, dit was een, een, een worsteling voor twee heren. Er werd vrolijk bij gelachen, maar het was eigenlijk vooral heel opmerkelijk. Omdat in mijn, ik heb er naar zitten kijken, naar dit fragment. Ik, ja. ik zag iemand, ik zag een worsteling van jou. Jij probeerde volgens mij Ivonie um, in zijn verstandsmodus, of uit zijn verstandsmodus te krijgen. Zag ja, ja, ja, ik weet, dat, dat goed? Precies, ja. Dat klopt precies, ja. Maar dat lukte niet, niet helemaal. Helemaal ik niet, bedoel je? Nou, nee, hij zei later, zei hij... in het interviewtje wat hij daarna met de camera had... zei hij... Um, wat zei ik, weer? Ik, ik ben de vlees, ik, ik ben het vlees geworden... escapisme, of zoiets, zei hij. En, uh, en dat is eigenlijk zo niet-escapistisch. Om dat te zeggen. Escapisme betekent ontvluchten, hè? Altijd een, een zwaai naar links of naar rechts ma uh, maken... om er niet recht door uh, te hoeven. En... Uh, en het, het feit dat hij dat voor de camera zei, dacht ik: Oh, dan heb ik toch iets teweeg gebracht. Wat me inderdaad in de zangles niet lukte. Maar ik vond het wel heel leuk om met hem te werken. Want maar waar, is... waarom is dat belangrijk? Waarom wilde hij eigenlijk zijn gevoel in? Omdat het geen zin heeft om dit soort muziek te zingen zonder gevoel. Het gaat om de Christuspartij. Ja. Dat is niet een minor detail in de nee, Matthäus-pension. Het, het laatste avondmaal. Hij, hè, hij zegt: Neemt en drinkt, dit, dit, dit is mijn lijf, dit, dit is mijn bloed. En, en dat gaat niet alleen maar om toonhoogte en om, om um, klank. Dat, daar, moet iets, daar zit een groot mystiek beleven in. Dat ogenblik dat wijn bloed wordt en dat brood vlees wordt. En, en dat is ook de kern van elke katholieke mis eigenlijk nog steeds. Is, is dat wonderbaarlijke ogenblik aan het avondmaal waarop bloed... En, en vlees gedeeld wordt met zijn discipelen. En als je niet bereid bent om daarin te stappen... in dat, ogen, dat wonderbaarlijke ogen, ogenblik... Dan, ja, dan heeft het geen zin dat je net zingt. En dat vind ik van heel veel popmuziek vind ik ook hoor. Dat het gaat om ritme en om lekkere deun en om klank. En niet gaat om wat zing ik eigenlijk. Wat is er mis mee? Er is niks mis mee. Maar dan blijf je toch, vind ik, in een iets oppervlakkigere... Uh, vorm van muziek maken hangen dan wat je zou kunnen halen als je, uh, als je in de betekenis van de tekst zou stappen. De, ja. Er is niks meer. I, I love you, yeah, yeah, yeah. Over de jaren 60. Dat is uitstekend lekker. Kunnen we opdansen. Maar in ja. feite is... Ik van jou. Kan, kan diepere, diepere lagen meekrijgen. Mee en dat is eigenlijk wat mij uitdaagt in mijn zingen. Is kijken of ik het verhaal kan vertellen. Of ik een Zoals de New York Times schreef een spinner of tales kan zijn. A een spinner of tales? Een verhalenverteller, ja. Een spinner, dat is het ontwikkelen van een verhaal. Als, als, als wij straks... Um, je, je staat uh, nog, nog midden in je carrière. Maar als we straks, nou, laten we zeggen, uh, 30 jaar verder zijn... Uh, en uh, Koningsbergen is <lacht> niet meer zo vitaal als hij nu is... wat is dan het verhaal wat je verteld hebt? Um, ik hoop dat het verhaal wat ik verteld heb dan is dat uh, wij mensen leven eigenlijk met verhalen. We vertellen elkaar verhalen... Um, we, we vinden het fijn om aan het einde van een, een dag uh, de dag te delen met iemand anders je partner of een vriend of aan een, tijdens een maaltijd en door te, te nemen wat er gebeurd is en dat gaat niet over dat je een auto hebt gezien of een, een, een boom hebt gezien dat gaat om wat die auto met je deed of die boom met je deed of wat andere mensen met je hebben gedaan en dat vind ik het mooie van vocale muziek in tegenstelling tot instrumentale muziek we hebben een tekst we, hebben een tekst. we vertellen een verhaal en ik vind het mooi om dan uh, te proberen te, te vertellen... wat er voor gevoel achter die tekst zit. En niet alleen maar de tekst te zeggen of te, te deunen of te neurien... maar dat er woorden zijn die iets betekenen. Heb jij het meest, meest uh, persoonlijk instrument dat er bestaat? Als zanger? Hmm, moeilijk is dat. Um, op een bepaalde manier misschien wel. Omdat wij tekst hebben en alle andere instrumenten niet. Ja, ja, ja. En omdat het zo van binnen zit, hè? Uh, je kunt een piano en een viool kun je kopen, maar een stem heb je. En een stem ben je. Uh, en dat maakt het weer extra moeilijk. Want als ze dan kritiek hebben op je stem... hebben ze ook meteen kritiek op, je, op wie je, wie je Oeh, bent. Oeh, daar raak je een heel leuk punt. Dat is volgens mij een van de lastigste dingen... van verschrikkelijk goed worden in muziek maken... is dat je ontzettend goed tegen kritiek moet kunnen. Of zeg ik nou iets geks? Nee, heb je hebt volkomen gelijk. Want, ja, volkomen want gelijk. ze kunnen je natuurlijk tot, tot de sokkel afbranden... en met de beste intenties, maar het komt wel binnen, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, maar het komt al binnen als je een avond hebt gezongen... en iemand zegt tegen je, oh, het was prachtig. Maar kent u die opname van, dat komt al binnen. Dat ze dus kennelijk niet hebben geluisterd naar wat jij ermee deed... maar die opname die ze thuis hebben, in hun hoofd hadden... en niet los hebben kunnen laten. Maar grappig dat je dat zo uh, uh, binnen laat komen. Want dus je kunt ook zeggen, iemand is geïnspireerd erdoor... En, en associeert eigenlijk vrij door... maar is eigenlijk getroffen door wat je doet. Kan ook, toch? Ja, ik kan het tegenwoordig heel goed loslaten. Hoor. Het treft me tegenwoordig niet meer, maar... De eerste twintig jaren van mijn carrière... heb ik enorm moeten vechten tegen, tegen het gevoel... dat iedereen een mening over je mag hebben. Dat vond ik zo moeilijk. Dat vond ik zo moeilijk, ja. Te beginnen met je, met je eigen zangpedagogen. Ja, maar dat is prima dat die een, een mening hebben. Daarvoor ben ik, kom ik daar. Ik wil hun mening horen. Maar dat iedereen een mening heeft... als je voor een samen met duizend mensen zingen... dat er duizend mensen een mening hebben... dat is best moeilijk, hoor. ja. Ik weet niet of, of ik nu appels met peren vergelijk. Ik heb op een veel lager niveau ooit echt wel, wel, wel serieus les gehad. Uh, van een drumleraar. En die schreeuwde echt tegen mij als hij kwaad was. En vond dat ik het gewoon niet serieus aanpakte. <laughs> ik vond dat echt de hel hoor. Ja, ik weet ook niet of ik dat een hele goede pedagogiek vind. <laughs> dat nou, maar het kan werken. Het kan, soms moet je tegen mensen schreeuwen. Ja, omdat ze, tot ze door te dingen moet je soms maar schreeuwen. jij geeft je zelf ook les op ja, het conservatorium in Amsterdam. Ja. Hoe, hoe doe jij dat? In principe schreeuw ik, schreeuw ik niet. Ik leg alle verantwoordelijkheid eigenlijk bij mijn studenten neer. Ik, ik vind dat uh, ik kan hun aandragen wat ik hoor. Ik kan hun vertellen wat ik vind dat ze moeten doen. Of ze het ook werkelijk gaan doen, is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar jij kent de klappen van de, zweep, van de zweep. Dan komt er op een gegeven moment die enige getalenteerde student binnen. Uh -huh. En je weet gewoon, als hij of zij er nou eens even fors aan getrekken de komende jaren, dan wordt dat top. Ja? En die heeft het er gewoon niet goed voorbereid. En ja? die komt er eigenlijk met zo'n houding van: Eigenlijk mijn uitstraling van pff, geen zin in. Mm -mm. En dan? Uh, ik zal er enige tijd geven om het zelf uit mijn commentaar op te kunnen maken. Ik moet er harder aantrekken. Als ze dat niet oppikt, zeg maar in een jaar of anderhalf jaar, want de studie is vier jaar, dan ga ik met haar denk ik eten of een kop thee drinken en dan ga ik of hem. En dan ga ik zeggen. Moet je eens luisteren, joh dit gaat niet de goede kant op. Maar wel langs de weg van de redelijkheid. Je bent ja. niet, niet een, een pedagoog die op een gegeven moment uh, achter die vleugel vandaan komt... en, en echt gewoon met de, met, de, met, de <lacht> met de klep gaat klapperen. Nee, nee maar ik, ik kan wel zeggen, moet je eens luisteren... ik zeg nu al drie maanden precies hetzelfde. Wanneer ga je het doen? Dat kan ik wel zeggen. Dit is jouw boze stand. Dit is mijn booste stand. Booste stand zelfs. Ja. Ja. <lacht> je bent de consensuszoeker, geloof ik. Uh, ik geloof niet dat als je creatief wil zijn... moet je mensen niet, uh, niet aanschrijven, Want dan gaat, gaan alle deuren dicht. Mensen gaan zichzelf verdedigen. Ze komen in een stijf stand. Ze komen in een gesloten deurenstand. En dat is het laatste wat ik wil. Ik wil dat alle deuren opengaan. Ik wil eigenlijk dat er een enorme tocht door het hele lijf en dat brein gaat. Heb je dat wel eens schat, dat jij in die... Uh... Ik klap het dook. Ja, ik heb met hele grote dirigenten gewerkt. En die, die grote dirigenten zijn meestal niet aardig op een enkele uitzondering na. En, uh, uh, en die kunnen je ook voor een vol orkest en, en 60 man koor... en zo kunnen ze zo ontzettend onvriendelijk bejegen. Hè? Wat is het eerste dat je ooit te horen hebt gekregen in dit uh, uh, domein? Is, ik denk dat het Alain Lombard was, die... Uh, Afsloeg tijdens een operarepetitie, het orkest in de bak... en ik op het podium aan het zingen. En hij vroeg uh, of, ik, of ik ook uit wilde zingen. En ik was al, de aderen stonden op mijn voorhoofd. Ik was aan het persen drukken en zo hard mogelijk aan het zingen. En dan krijg ik commentaar of je ook uit wil zingen. Dat betekent of je vol gas wil geven. Want veel zangers doen wij tijdens de repetitie maar half... Oh. om hun stem te sparen. Dus ze zingen dan, noemen wij, niet uit... En dan sparen ze hun stem en dan word je niet moe en dan kun je het veel langer volhouden. En hij sloeg dus af en vroeg of ik uit wilde gaan zingen. En ik zei, maar maestro, uh, ik, ik zing, ik kan niet harder. En de blik, de vernietigende blik die hij mij toen aan toewierp... en vervolgens in de orkestbak keek van, nou, hopeloos geval, die kunnen we niet meer verder... was echt verschrikkelijk, Dat was <lacht> verschrikkelijk, ja. <lacht> Hoe is het concert gegaan? Nou, het ging verder best goed. Ik heb goede kritieken ge gekregen. Maar ik heb nooit meer met Alain Lombard gewerkt. Dus, dus, dus uh, daar zat iets niet goed. goed. Maar dat moet je ook tegen kunnen. Het is wel iets geknapt, in ieder geval in zijn hoofd. Maar het betekent wel dat hij dan ook, ook wel zijn orkest... ook wel een tandje lager zette? Of, uh... Nee, dat doet hij dan niet. Nee, nee, nee dat nee, ging nee, gewoon nee, op nee, nee, nee. En dat is het, het probleem. Hè. Als een orkest niet zich aanpast aan het volume van de zanger... dan, heb je dan je kun probleem. je er nooit overheen. Want een orkest, 80 man kunnen veel Ik ga het proberen harder. of ik jou over, over jou heen kan. Want we gaan straks Maarten Koningsbergen in het tweede uur van elkaar doen dan blijf jij zitten, dat vind ik hartstikke fijn. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. We gaan gewoon onze eigen masterclass organiseren, stel ik voor. Wil je iets laten horen? Wil je praten met Maarten Konisberger, de grootste bariton van Nederland? Dan kan dat straks. 0800-1121, dat zometeen in de tweede uur van Casaluna.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 Wanneer studeer jij eigenlijk af? Moet ik dat nu al zeggen? Nee, maar ongeveer. Ik ben bezig met mijn eindscriptie. En ho hoeveel staat daar voor u? Een half jaar. Dus over een paar maanden? Ze verdoet haar tijd met dromen. <laughs> nee hoor. <laughs> ik, ik weet het alleen niet. Waar gaat die scriptie over? Wist jij dat Balk aan Sparaboom opdracht heeft gegeven om muizen tarwe te strooien? Nee. Dat zegt Wigbold. Het schijnt dat u Pastoors geklaagd heeft dat de muizen bij hem de boeken opvreten. Hij is gek. Heb jij wel eens gelezen hoe die beesten aan hun eind komen als ze die rot zo vreten? Ik weet het. Kun je er niet eens met Balk over praten? Waar heeft hij dat gestrooid? Ja, volgens Wigbold dat nu toe alleen in de kelder met het oog op Joris en Wampie. Dat is wel weer zorgzaam. Alleen hebben die muizen daar niks aan. Die kunnen verrekken. ja. Zullen we eens gaan kijken? Huh? Hebbes. Lijkt me meer roggen dan tuiven. Wacht even. Waar laat je dat nou? Dat nemen we mee naar huis. En dan gaat het de vuilnisbak in. Dat hebben de muizen schoon opgevreten. S'nachts nou begonnen in de robbelkelder en dan systematisch doorwerkte naar voren. Dag, meneer Koning. Dag, meneer Sparboom. Hebt u ook last van muizen? Nee, hoezo? Het schijnt dat er muizen in het gebouw zitten. Hey, wie zegt dat? Meneer Pastoors. Nee, ik heb er geen last van. En nu heeft meneer Balk me gevraagd om muizentarwe te strooien... maar alleen in de kelder met het oog op de honden... Nou, ze Volgens de drogist die ik gesproken heb, is dat het beste middel. Maar hebt u wel eens gehoord hoe die dieren dan aan hun eind komen? Dat is een hele lange, pijnlijke doodstrijd. Maar de drogist zei ook dat ze in ieder geval niet gaan stinken. Nee, dat zal wel niet, maar leuk is het niet. Dag, meneer Sparrenboom. Dag, meneer Koning. Smakelijk eten en de groeten aan uw vrouw. Al ken ik toch wel niet. Toen... Waren er de wolken en het gras roken naar hooi? De zon boven het nieuwe nest bouwde een hete kooi. Dan, dan, dan, dan, dan, dan ga ik naar punt 3 van de agenda, samenstelling van het dagelijks bestuur. De heer Van der Land heeft te kennen gegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt. wegens drukke werkzaamheden elders. Dat spijt ons natuurlijk bijzonder, te meer omdat wij hem een uiterst deskundig bestuurslid verliezen... dat niet gemakkelijk te vervangen zal zijn. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Kan de heer van der Land ons misschien vertellen... wat wij moeten doen om hem voor het bestuur te behouden? Het lijkt mij uitermate belangrijk... dat een zo deskundig man als de heer van der Land... dat zult u toch met mij eens zijn... voor onze club behouden blijft. Ja... We hebben gedaan wat we konden, maar de enige toezegging die hij willen doen... is dat hij lid van het algemeen bestuur zal blijven. Dat is de minste wat. Maar het is niet genoeg. Ja, ik heb mijn vrouw moeten beloven dat ik het wat rustiger aan zal doen. Oh, je hebt het je vrouw moeten beloven. Dan houdt alles op. Zodra de vrouwen in het spel zijn, is het een verloren zaak. Voorzitter, ik zeg niks meer. <lacht> Er is nu dus een vacature. Heel goed Ja, <laughs> Er is nu inderdaad een vacature. Ja. Ja. En het bestuur stelt voor... om daarin de heer Koning te benoemen. Als hij de benoeming wil aanvaarden. Nee. Voorzitter. Dat lijkt mij een uitstekende keuze. Ik ondersteun uw voorstel van haar. Maar... Ik weet niets van boerderijen af. Ik ook niet, Maarten, maar dat merkt niemand. En je benamingen dan, koning? En je boek over de wanden van het boerenhuis? Dat is nog niet eens af. Bijna toch? Sommige mensen willen graag gesmikt worden. Mag ik het in stemming brengen? Zal ik dan de kamer verlaten? Wil iemand discussie over dit voorstel? Hul aan de kening! Koning, hoor. Ik vind het erg enorm leuk voor jullie, dat je te einde geworden bent. Hè? Dan wens ik de heer Koning namens ons allen geluk met zijn benoeming. Weer een treetje, hoor, Koning. Mag ik daar nog iets over vragen, voorzitter? Wat wordt precies de functie van de heer Koning binnen het dagelijks bestuur? Om, omdat we er alles over hebben gehad... dat we eigenlijk een publicatiecommissie zouden moeten hebben... Daar wilde ik het juist over hebben. Het bestuur heeft de heer van der Land namelijk wel ja. bereid gevonden... om van zo'n nieuw op te richten publicatiecommissie... het voorzitterschap op zich te nemen. Bravo! Op voorwaarde dat de heer het mannetje en koning daar ook zitting in nemen. Het mannetje is er vandaag niet, maar hij heeft al toegezegd. Ik wil dat graag doen. Dan is daarmee dit agendapunt afgehandeld. Meneer de voorzitter... Ik ben daar wat laat mee. Maar kan ik nog een opmerking maken naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering? Ik uh, wou dan nu maar gaan. Zeer tot mijn spijt. We zien elkaar volgende week. Ik hoop het. Ik kan het nog niet beloven. Ik zie wel. Meneer Douwma, u had nog een opmerking naar aanleiding van de notulen? Ja, voorzitter. Ik heb daarin gelezen dat het bestuur heeft besloten... om in de kamer van de secretaris een 60-minuten-plafond aan te brengen. Tegen brandgevaar. Ik was daar toen niet bij, toen dat besloten werd. Maar ik vind dat een onzalige beslissing, meneer de voorzitter. Een onzalige beslissing. Ik heb niks tegen een 60-minuten-plafond. Misschien dat het nog wel ergens tegen helpt ook. Maar niet tegen brand. Als u zich tegen brand wilt beveiligen... dan zult u andere maatregelen moeten nemen. Het gebeurt op advies van de Rijksgebouwendienst. Van de Rijksgebouwendienst. Dan moet u mij niet kwalijk nemen, voorzitter. Maar dan heb ik als eenvoudige Fries geen hoge pet op van de Rijksgebouwendienst. Ik wist niet dat Friesen een hoge pet hadden. Geen hoge pet, voorzitter, maar een hoge hoed. De heer Sluiter heeft gelijk, zoals gewoonlijk. Behalve dan als hij het over de middenlangsdeel heeft, want dat is een germanisme. Maar dat is even terzijde. Mijn <lacht> ogen zijn verward door jouw oneindig tere lijnen. En je laat me tussen het kreupelhout in jouw lieve lijf verdwijnen. Moeten wij niet nog een datum afspreken voor een bijeenkomst van de kastcommissie? Ik kan het formeel nog wel, nu ik in het DB zit. Ja, jij wilt er onderuit. Nee, hoor, dat kan best. Je hebt vorig jaar toch niet in het DB gezeten... en zo nauw luistert dat toch niet. Zeg maar wanneer je ons kunt. Wacht even. Mag ik een voorstel doen? Dinsdag 20 december. Dan kan ik wel. Eh, ik ook wel. Ochtends om half elf, dan lunchen jullie bij mij thuis. Gezellig. Eh, kan ik jou naar het station brengen? Nee, ik, ik loop liever... Moet je nog helemaal naar Maastricht? Nou, zover is dat niet, hoor. Met die mist? Die mist doet me niks. Dus, uh, je gaat niet mee? Nee. Nou, tot de twintigste dan. Hoi, je? Ja, tot de twintigste. Met woorden die ik van jou verwacht. Geef je hand en neem me mee. Hé, hey, hé, hey, roep me zonder naam vanuit. van jou verwacht, geef je hand en neem me mee, ik kom gedwee. <tied> <tied> Haha! <tied> Dit is een greep naar de macht. Nee, ik heb een artikel geschreven voor het Bulletin. En uh, bij wie moet ik dat inleveren? Een... <tied> bij mij. <tied> ik weet natuurlijk niet of het wat is, maar het is wel heel erg goed, natuurlijk. <tied> <tied> natuurlijk. Naar een nieuwe structuralistische wetenschap der volkscultuur. Ik zal het lezen. Moet ik nog een uh, toelichting geven? Nee, dat komt nog wel. Als ik het gelezen heb. Denkt u dat u daar lang voor nodig hebt? <lacht> ik zal het meteen doen. Dag Maarten. Heidi, hey, ben jij er? Dat is ook wat mooi zeg. Dat jullie hier die muizen een beetje aan het vermoorden zijn. <lacht> Wij niet. Nou, balk dan. Daar moet je toch zeker wat aan doen? Weet je wel hoe die beesten doodgaan? Dat is toch verschrikkelijk. Dat doen ze met mensen toch ook niet? Nee, um, Nou, dat... ja, nou, waarom dan wel met muizen? Je, dat kan je toch zeker wel tegen Balk zeggen dat hij daarmee op moet houden? Uh, Alt en ik hebben die rommel toch weggehaald? Ja, weggehaald. En hoeveel hadden ze er al van opgegeten? Daar legt die sparrenboom toch gewoon weer anderen voor neer? Dat halen we ook weer weg? Ja, zeg, maak het nou een beetje. En s'nachts dan? Jullie zijn toch al weg als hij het neerlegt? Ik weet geen andere oplossing. En als je nou met Paul gaat praten? Ja, dat heeft geen zin. Als jij met hem gaat praten, niet? Naar nou, jou luistert hij toch zeker wel? Ik ben de laatste naar wie die luistert. Nou, dan doe ik het. Nee, dan zou je dat nou wel doen. Als hij niet eens naar Maarten luistert, dan luistert hij zeker niet naar jou. Nou, dat, dat zullen we dan wel eens zien. Wat zegt Nicolien daar nou van? Ik heb het Nicoline nog niet verteld. Ik ben vergeten. <lacht> vergeten? Ik vertel het nog wel. Nou, dan ben ik benieuwd wat zij ervan zegt. Nou, tot vanavond dan, hè? Ja. Doe jij de goed aan, Nicolien? Ik zal het doen. Ze moet mensen komen opzoeken. Kunnen we met de hond wandelen? Hebben jullie een hond? Nou, oh, hij heeft dat niet verteld. Jij vertelt ook nooit iets. Waarom vertel je dat nou niet? Ik was er nog niet aan toegekomen. Ik zal het tegen Nicoline zeggen. Muizen vermoorden, hè? Dat is Heidi. Ja. Muizenmoordenaar? Laat dat maar aan ons over. Ah. Hebt u mijn stuk al gelezen? Ik ben ermee bezig. Zeker niet goed, hè? Ik kan er nog niks van zeggen en ik moet er ook nog even over nadenken. Maar ik kom wel zodra ik ermee klaar ben. Uh, Alt, Gert heeft een stuk geschreven voor de bulletin. Zou jij het ook even lezen, voordat ik er met hem over praat? Ik zal het lezen. Rechtsom. Ja, je bent er. Ik heb een brief van mevrouw Wagenmaker gehad... dat ze bedankt als lid van de commissie. Daar was ik al bang voor. Maar nu? Dat zal niet zo eenvoudig zijn. Om een opvolger voor te vinden. Zou het niet iets voor je veld over zijn? Dat zou misschien wel wat zijn. is Polsen? Dat wil ik wel doen. En dan wil ik dus ook voorstellen om Jacobo Alblas en Tom Boks... in de commissie op te nemen om de band met de antropoloog te versterken. Met als tweede argument dat ze zich daar steeds meer op Nederland gaan richten... nu ze in de derde wereld niet meer welkom zijn. Ja. Ik zal het nog op de afdelingsvergadering voorstellen. En dan heb ik nog iets. Ik heb een geleden gesprek gehad met Jan Nelissen en Wim Boschart. Ken je die? Jan Nelissen, die ken ik. Maar Wim Boschart? Ik dacht dat ik zijn naam wel eens gehoord had. Wim Boschart wil voor de ATLAS een kaart maken van een rommelpot. Dat kon wel eens interessant zijn. Hij wou hier een keer naartoe komen om onze vragenlijst te bekijken. Kun je dan bij Tinek op de kamer zitten? Dat lijkt me geen bezwaar. Ik wil dat wel met Tieneke bespreken. Graag. Het heeft geen haast. Ik waarschuw u nog wel. Het artikel van Gert: daar zul je nog last van krijgen. Daar ben ik niet zo bang voor. Wat vind je ervan? Dit kan natuurlijk niet. Nee, die kan niet. Zelf met het bespreken.